10 uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De politie in Kopenhagen heeft de vermoedelijke dader van twee aanslagen in de Deense hoofdstad doodgeschoten, is bekendgemaakt op een persconferentie. Hij opende vannacht zelf het vuur op agenten en werd daarna gedood. De man zou verantwoordelijk zijn voor de schietpartij bij een synagoge aan het begin van de nacht... waarbij een 55-jarige man overleed en twee agenten gewond raakten. Ook denken de Deense autoriteiten dat hij de man was die gistermiddag een aanslag pleegde op een lezing... waarbij de omstreden Zweedse cartoonist Lars Wilks aanwezig was. Daarbij kwam een bezoeker om het leven. Over de identiteit van de dader is nog niets bekend. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer daders zijn. Een Russisch konvooi met 170 vrachtwagens is de grens overgestoken met Oekraïne, melden Russische media. Volgens Rusland brengt het konvooi hulpgoederen naar de bevolking in de gebieden die in handen zijn van de separatisten. Oekraïnse grenswachten zouden samen met medewerkers van de OVSE de trucks hebben geïnspecteerd op de aanwezigheid van wapens en munitie. Het is relatief rustig in Oost-Oekraïne sinds de wapenstilstand gisteravond 11 uur Nederlandse tijd is ingegaan. Hier en daar worden wel schendingen van het bestand gemeld. Over het noordoosten van de Verenigde Staten trekt opnieuw een zware sneeuwstorm. In onder meer Boston wordt rekening gehouden met een pak sneeuw van ruim 30 centimeter. Het openbaar vervoer ligt stil in het getroffen gebied en er zijn zeker 1300 vluchten geannuleerd. Thijs van de Meeberg heeft het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij werd gisteravond zowel door de jury als door het publiek als winnaar aangewezen. Van de Meeberg gaat samen met de andere finalisten de komende maanden langs Nederlandse theaters. Winnaars van eerdere edities van het Leids Cabaret Festival zijn onder meer Erik van Muiswinkel en Sanne Wallis de Vries. Het weer, vrijwel overal zon vandaag, behalve in de noordelijke provincies. Het wordt 5 tot 9 graden, morgen is het overal vrij zonnig en 7 tot 10 graden.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 Een hele goede morgen, dames en heren, lieve luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz. Mijn naam is David Habig en uh, ik zal op deze 15e februari uh, de muziek uh, voor mijn rekening nemen. Um, zoals u misschien hoort, ik weet het niet zeker of het te horen is, maar ik uh, ben een beetje verkouden en uh, daardoor uh, mijn stem. Ja, ik heb ook tot, uh, ik moet eerlijk toegeven, ik heb ook tot laat Carnaval gevierd. Dus uh, dat, dat zit er ook een beetje in. En daarom gaan we ook veel vrolijke muziek draaien vandaag natuurlijk. Want ik zit nog helemaal in de stemming. Uh, we gaan verder met een uh, Blue Claw Jazz. Uh, uh, het nummer heet Carnaval. We blijven een beetje in de carnavals weer, maar we gaan verder met Carnaval Zamba van Dave Pike. Secrets of Jazz. Feliz, não sei se outro dia verá. É nossa manhã, tão bela, final manhã de carnaval. De Carnaval van Elises Cardosa. We gaan ook naar een versie luisteren van Stengel. Naast carnavalmuziek is het natuurlijk ook gewoon plaats vandaag met zo'n mooie dag voor uh, vrolijke muziek. Dus uh, I Wanna Be Happy van Teddy Wilson. Wanna be happy van het album Happy Jazz. En daar heb ik nog een aantal nummers van. Zo ook deze Sometimes I'm Happy van Dizzy Gillespie. we hebben dus gisteren uh, het carnaval gehad in, uh, in Zandvoort. Um, in uh, het sportcafé uh, in Noord. Uh, ja, scharregat. Wat betekent dat eigenlijk? <laughs> dat is een beetje niet zo netjes op de radio, maar het betekent een kleine kont. <laughs> uh, meestal bij wat uh, dikkere mensen. Um, en uh, ja, Zandvoort werd altijd omgedoopt tot scharregat. Um, ja, we hebben natuurlijk een redelijke, redelijke historie als het gaat om carnaval. Ik zit heel eventjes op genootschap uit Oud, Oud Zandvoort. Zandvoort.nl. Te kijken. En uh, ik zie uh, dat het uh, een beetje is uh, gestopt in begin jaren tachtig. Um, en uh, ja, we proberen dat nu dus uh, sinds gisteren hebben we het weer proberen een beetje op de kaart te zetten. En uh, ik denk dat het redelijk gelukt is. Het was uh, goed bezocht. En u kunt de foto's uh, natuurlijk eventjes nakijken bij, op de website van, van mij, davidhabig.nl. En dan naar uh, uh, het kopje Parties bovenaan. En dan kunt u daar ook kiezen voor. Uh, uh, Carnival Scharregat 2015. En dan zit u een zootje ongeregeld. Um, ja, we gaan verder met uh, nog een, uh, een happy nummer van, uh, van het album Happy Jazz. Happy Talk. Ella Fitzgerald. Happy Talk, keep talking, Happy Talk. Talk about things you'd like to. Talk about a moon floating in the sky looking like a lily on a lake talk about a bird learning how to fly making all the music he can make happy talk, keep talking happy talk talk about things like to do You gotta have a dream If you don't have a dream How you gonna have a dream come true Talk about a boy Saying to a girl Golly baby I'm a lucky cuss Talk Talk about the girl saying to the boy, "You and me is lucky to be us." Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about. get be <laughs> When you're smiling, the whole world smiles with you. Van Art Pepper. Nog een carnaval nummer. Carnival Joy. George Benton. Carnaval. I'm No Good van Emile Winehouse natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk een beetje de, de aftermath achter zo na zo'n feestavond. Maar verder met My Baby Just Cares For Me, Nina Simone. het nummer van dit uur. We gaan naar de klok van 11 uur. Met het nieuws.